Een hand. Een hand, jongens! Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, Romijn. Zondagochtend. Regen en modder. En wie kan er weer opdrijven? Wij, hè? Ze komt er weer goed vanaf. Hij heeft zijn vol met je pastoor, Romein? Ja, neem het maar voor hem op. Ja, Romein, het is zondag voor iedereen, hè? Het is al goed, de konink. Eh, wat hebben we hier? Nou, een knappe vrouw. Ze ligt hier sinds vrijdagavond. Het is een wonder dat ze al gevonden is. Goed gekleed, Italiaanse schoenen. Hoofd ingeslagen en finaal gestikt in de modder. Leven begraven. graven. Dan weten we wie het is. Ilona Teeling jacobacci 48 jaar en zeer goed geconserveerd voor haar leeftijd. Tenminste, als je de modder ervan afspoelt. Ja, bewaar die flauwe grapjes maar voor de maandagmorgen, hè, dames. Ik ben niet in de stemming. Heerling, uh, Hondsochtstraat in Beert. Brouwerij Le Moulin, dat is de beste geuzelambiek van allen. Uh, je ziet die brouwerij van hier, liggen, daar rechts naast de mol van Hondsocht. Uh -huh. Heren, kan ik u helpen? Hoofdinspecteur van Deun van de federaal gerechtelijke politie. Dit is mijn collega inspecteur Dans. Goedendag. Is meneer Jacob Terling thuis? Mijn vader, die is gaan jagen. Als het riend is, kunt u hem vinden bij het Lembeekbos. Mag ik eens vragen, uh, waar was u vrijdagavond? Bij mijn vriend. Waarom vraagt u dat? Mijn vrouw? Gevonden, hoe bedoelt u? In het bos bij de straat. Is ze betrapt in een auto met aangedampte ruiten? Nee, meneer Teeling, ze is dood. Ze lag begraven in het bos. De regen van het weekend heeft de modder weggespoeld. Ze is deze ochtend gevonden. Oh. Eh, wanneer hebt u haar voor het laatst gezien? Donderdagochtend. Donderdagochtend. Je hebt haar dus al drie dagen niet gezien en u ligt er duidelijk niet wakker van. Ilona bleef vaak enkele dagen en vooral nachten weg. Ze had verstrooiing nodig. Ja, kunnen we op een rustige plaats verder spreken? De koning. komt mij kom eens even. Ilona heeft juist voor haar dood nog uh, seks gehad. Sperma sporen. Oké, okay, Sam. Zeg dat ze spoed zetten achter die DNA-analyse. Oké. Okay. Mama was niet veel thuis. Waar was het dan? Had ze dan? Het is een minnaar? Eén hey, minnaar. De veroveringen van mijn vrouw zijn niet te tellen. Koffie? Uh, ja, uh, een beetje melk. Dank u. Wat is dus hier aan de hand? Christine? Die mannen zijn van de politie. Ze hebben mama gevonden. Vanmorgens. Dood. Huh? Begraven in de modder. Ik, ik, ik... Wie bent u, meneer? Ik... Uh, Frederik <tus> Valknaas, de vriend van Christine. Meneer Valknaas, zou u even hiernaast kunnen wachten? Sorry, maar ik, ik kan echt niet blijven. Ik noteer even uw gegevens zodat we u kunnen vinden. Maar Frederik heeft mama nog nooit gezien? Ja, we moeten alles onderzoeken. Mogen wij in uw slaapkamer rondkijken, meneer Teerling? Slaapkamer? In die van mij of in die van Ilona? Eens kijken. Wat is dat voor het album? Post tegen verzameling? Uh, nee, er staan namen van mannen en telkens met een plukje haar. Die vrouw heeft een register bijgehouden van alle mannen met wie ze het gedaan heeft. Met naam, leeftijd en een datum. Hey, en onder elke naam heeft een botket gaan maar gevraagd. <lacht> zeg wanneer is Elona aan haar plakboek begonnen? Op 5 december 1992. Rudy, 22 jaar. Hoe oud was jij in 92, Rudy? Het is goed, hè, gij? <laughs> Ja, ik was toen in elk geval te oud. Maar ja, jij heet ook niet Rudy, hè? De Die. laatste is nummer 176, een paar weken geleden. En zeker Christophe, 26 jaar. <laughs> Dat zijn er bijna 10 per jaar, pittige madame. Hè? Italiaanse stijl. Oh, <laughs> nee. Directeur... Mag ik meelachen? Ja, sorry, directeur. Mm. Hey, laat maar. Uh, vertel mij liever hoe het staat met Ilona Jacobacci. Haar vader was een goede vriend van mijn oom. Huh? Uh -huh. Ze waren allebei full ja. kolonel bij de landmacht. Ik vond het vroeger fantastisch om bij mijn oom op bezoek te gaan in de kazerne. De uniformen, de discipline. Mm. En kennen u Ilona zelf ook? Uh, van ver. Ze was een paar jaar ouder dan ik. Mm -hmm. Een uh, schoon madame? Ja, een heel knappe vrouw, ja. Ze is een paar jaar later getrouwd met Jacob Teerlink. Ik, ik heb haar niet meer gezien. Bon, ja. wow, uh, wat is de stand van zaken? Ah, ja, uh, Ilona is sinds vorige donderdag niet meer thuis geweest. En waarschijnlijk is ze vrijdag neergeslagen en in het bos begraven. Doodsoorzaak: verstikking. Maar ze was niet dood toen ze begraven werd. Nee, ze moet geweldig afgezien hebben. En ze heeft in de laatste 24 uur voor haar dood heeft ze nog seks gehad. Er zijn sporen van sperma gevonden. En ze hield een nauwgezet register bij van al haar veroveringen. Meestal jonge mannen tussen de 20 en de 30 jaar. Zijn er verdere aanwijzingen? Mogelijke verdachten? Ja, Daarvoor is het nog wat te vroeg, directeur. Uh, het labo is deze ochtend begonnen met de auto in de kamer van Ilona. We hebben Frederik Valkenaars uitgenodigd voor een gesprek. Dat is de verloofde van Christine, de dochter van Ilona. Uh, wat heeft hij met Ilona te maken? Nou, hij deed nogal verdacht toen hij het nieuws hoorde. Meneer Valkenaars, waar was u vorige vrijdag tussen 16 uur en middernacht? Ik, Zo uh... Zolang is dat nog niet geleden, hè, zeg? Maar ik heb er niks mee te maken. Uh, Frederik, kende u Elona Jacobacci, de moeder van uw verloren. Ja, natuurlijk kende ik haar. tenminste, ik, ik wist wie ze was, van naam. En wanneer hebt u haar voor het laatst gezien? Ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar dat kan toch niet, hè, meneer Valkenaars? U komt toch al langer bij de familie Terling over de vloer dan gisteren? Ja, al bijna een jaar ken ik Christine. En u hebt mevrouw Terling nog nooit gezien? Nee. Ze was nooit thuis als u als, als bij Christine kwam. En dat was toeval? Nou, dat weet ik niet. Het leek eerder of mevrouw Terling woonde niet in dat huis. En wat bedoelen daarmee? Soms was Sigrid er. De vriendin van meneer Terling. Het leek erop alsof zij degene was die in dat huis woonde... Meneer Teerlink heeft een minnares. Uh, ik denk het, ja. Ja, maar denk het of zij het zeker? Wat is het? Ik ben zo goed als zeker. Eh, uh, Frederik. Dit uh, is Ilona Terling. Dat kent je? Hé hey man, moet je op die vraag antwoorden? Uh, ik heb haar nog nooit gezien. Uh, Frederik... Mogen wij een beetje speeksel voor u nemen als staal voor onderzoek? Maar ik, heb, ik heb er niks mee te maken. Ik geloof u niet, meneer. Die weet meer. Als je het mij vraagt, heeft hij het gedaan. En waarom? Het ligt dat hij zwart ziet. Oh, directeur. Uh, uh, Wat er nu niet in zitten. Uh, ik heb nog eens wat info opgevraagd bij mijn tante over uh, kolonel Jacobacci. En? Wel, uh, hij heeft voor FN gewerkt na zijn carrière in het leger. Pistolen ontwikkeld. De kolonel heeft aan Ilona een serieus fortuin nagelaten. Zij was zijn enige erfgenaam. En dan erft Jacob Terling nu al dat geld. Mm -hmm. Dus is het nodig om nog eens met Terling te gaan praten. Kom, we gaan nog eens naar de brouwerij. Ja, maar hey, hey, hey, ik ben nog niet klaar, hè. Goedemorgen. Goedemorgen. Zien jullie een uh, ruske? Ik drink niet tijdens de uren. Uh, niet voor de middag. Een beetje te duur. Mm, een goede flik, een correcte flik en een jonge flik. Hm. Uh, kunnen wij u op een rustige plaats even spreken? Jazeker. Echt geen glas? Of fruit Het is een nieuw recept van Christine. Ze heeft absoluut talent. Een echt smaakwonder, mijn dochter. Allee goed om naar gaan drinken. Eentje om te delen, kom. Alleen wel. Mm. Mmm, lekker. Oeh. Mogen we de boeken van het bedrijf inkijken, meneer Teerlink? Dat mag u. Ik heb niets te verbergen. Hoe gaan de zaken? Beter, sinds Christine meedraait. Zoals u kon proeven, is Christine op alle gebieden een wonderkind. Ze heeft een neus voor smaak en voor zaken. Hoe lang werkt ze al mee in de zaak? Twee jaar. En gelukkig maar. Weet u, ik had vroeger een grote droom. Ik wilde de wereld veroveren met ons bier... Ik had een mooie vrouw, een bedrijf dat ik geërfd heb van mijn vader. Maar ik ben geen brouwer, ik ben geen artiest. En toen stierf ons eerste kindje en zo is alles in een stroomversnelling gekomen. De zaken gingen slechter. Niet alleen de zaken, inspecteur, ons huwelijk ook. Ik ging alleen nog maar naar het buitenland om aan Ilona te ontsnappen. Maar uw bedrijf had Ilona nodig. Het bedrijf heeft haar geld nodig, ja, nog steeds, ja... Ik wil daar geen geheim van maken. Haar fortuin was de enige reden waarom ik nooit van haar gescheiden ben. Waarom bleef zij dan bij u? Ik weet het niet. Ze had er plezier in om mij en vooral Christine te kleineren en te pesten. Oh, pardon. Uh. Mevrouw, oh, wacht even. Uh, we gingen het juist over u hebben. U bent Sigrid, hè? Ja, inderdaad. Schat, hoofdinspecteur van Deun en zijn collega's van de politie. Goeiedag. Dag, Secret Sigrid Walgrave, onze accountant. En uw Minares. Tja, hoewel ik liever dat woord vermijd. Ik zie haar graag. Wij kennen elkaar al een aantal jaren. Hallo, de koning. Dat hebben we inderdaad gehoord, ja. Waar was u bij de vorige vrijdag? We waren hier, samen. Ja, dat is geen al te sterk antwoord, hè. Kan niemand dat bevestigen? Eh, uh, hè? Uh, er is info van het labo. Het DNA van het sperma teruggevonden bij Ilona... dan matcht met het DNA van Frederik Valkenaars. Uh, wat, wat is het daarover, Frederik? Ja, daar gaat u niets aan. Mag ik u bij de vragen deze namiddag naar het commissariaat te komen? We zetten daar ons gesprek verder. Directeur, kan u bij de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel vragen voor Frederik Valkenaars? Dat heb ik al aangevraagd en gekregen van Dun. De... Ik zie jullie in Pepingen. Oké, okay, directeur. Weitings volgt deze zaak op de voet. Precies. Ja, dan weten we ook een keer wat we aan hem hebben. Directeur, Dag. hij is niet thuis. Er is een opsporingsbericht gelanceerd. Uh, Weet jullie ondertussen al iets meer? Jacob Terling heeft een minares Sigrid Walgraaf, het boekhoudster van het bedrijf. Ja, en hij is erfgenaam van Ilona, dus hij heeft een motief. Maar wat is de aanleiding? Het schijnt werd het hele gezin Teerlink geterroriseerd door Ilona. Er was blijkbaar geen kat om zonder handschoenen aan te pakken. Wilt u zich tot de feiten beperken, inspecteur? Wat doet u hier? Juffrouw Terlink, U heeft hier niets te zoeken. Dat zullen wij wel bepalen, mevrouw. Wat komt u hier doen? Ik had afgesproken met mijn vriend. Is dat ook al verdacht? Weet u dan waar hij is? Wij zoeken hem. Waarom zoekt u hem? Hij heeft hier niets mee te maken. Trouwens, mijn moeder heeft daar verdiende loon gekregen. Goed, het sporenonderzoek. Naast de voetsporen van de wandelaars die het lijk gevonden hebben... hebben we een half weggespoelde voetafdruk gevonden. In een te slechte staat om echt te kunnen zien welk profiel. Maar één ding is duidelijk. Het is van een kleine voet. Een vrouwenvoet? Waarschijnlijk... Ja, aan waarschijnlijkheden hebben we niks. Ja, eh, maart 36, 37. Um, Sigrid, de minares van Jacob Teerling? Ja, die voelen we straks terug aan de tand. Mm -mm. Verder? Ja, op het lichaam van Ilona hebben we naast sporen van Frederik Valkenaars... fysisch materiaal gevonden van alle gezinsleden. En ook van Sigrid Walgrave. Naast sporen van vier onbekenden. Andere veroveringen van mevrouw Jacobacci? Ja, dat kan van gelijk wie zijn. Ilona is neergeslagen met een stomp voorwerp. Een baseballbed of een stok. Maar het kan ook om het even wacht geweest zijn. Bon. Heeft het buurtonderzoek nog iets opgeleverd? Uh, nee. In het rapport van de lokale staat niks dat ons kan zeggen... waar Ilona was van donderdag tot vrijdagavond... voordat ze in het bos werd begraven. We weten wel dat ze donderdagavond... of in de loop van vrijdag seks heeft gehad met Frederik. De verloofde van haar dochter. En die is nu spoorloos. Ja, Het labo vond sporen van valkenaars in de auto van het slachtoffer. Ja, in een auto met aangedampte ruiten. Dat was het eerste wat Jacob Tejling zei... als we hem vertelden dat we zijn vrouw teruggevonden hadden. En ze hebben nog iets anders teruggevonden in een auto. Alsjeblieft. Ja, pluk je haar. Mm -hmm. Mevrouw Walgave, uh, wat is uw schoenmaat? 37. Deze voetafdruk is gevonden vlakbij het lichaam. Bijna op te zien... Wanneer hebt u de vrouw van uw minnaar, Ilona Terlink, het laatst gezien? Woensdagavond, toen ik vertrok op de brouwerij... ...nadat ik de BTW qua staalaangifte in orde had gebracht. Hoe was uw relatie met Ilona? Geen. We hebben nog nooit een woord gewisseld. U was een concurrent voor haar en zij voor u. Nee, niet echt, nee. Ik zou niet weten op welk gebied. Ilona had haar domicilie in het huis van Jacob, maar zij leefde een totaal gescheiden leven. Jacob en Christine hadden zich over de terreur gezet die Ilona op het gezin uitoefende. Verklaar u nader. Sinds de dood van hun oudste dochter. Ja, daar zijn we van op de hoogte, ja. U weet misschien ook dat Ilona een mannenverslinster was? Zij hield zelfs een plakboek bij van haar veroveringen. Dat hebben we gevonden, ja. Zij vulde haar verzameling aan met nieuwe veroveringen aan de tafel in de living. Net of het om postzegels ging. Bij het inplakken beschreef ze aan Jacob en Christine wat ze met haar nieuwe aanwinst allemaal gedaan had en waar. Hoe heb je dit kunnen doen? spijt me, Christine. Ik, ik wist niet dat uw moeder was. Ja, moet ik u geloven? Ik zweer het. Ik had uw moeder nog nooit gezien. En, en toen die vrouw vorige week in, in het café binnenkwam. Ja, wat dan... dacht je? Wat een knap wijf. Veel knapper dan mijn lelijke vriendin. Dus laat ik die maar even neuken. Maar nee, dat dacht ik niet. Alleen tenminste, ik, ik, ik dacht wel. Wat een knappe vrouw. Maar... Au! Zij wist dat je mijn verloofde waard. En daarom heeft ze je opgezocht in uw café. Hoe weet jij dat? Ik ken haar. Ze heeft dat nog gedaan. hè? Iedere keer als er een jongen in mijn buurt was, probeerde zij hem binnen te doen om mij te kleineren. Je wilt me nooit meer zien? Je krijgt nog geen kans. Maar stap nu uit, ik heb tijd nodig. Ik zie je graag. Welkom bij 12.07. Zou Het nummer van de federale politie in Halle, alsjeblieft. Ik vrees dat we u toch nog even hier moeten houden, mevrouw Walgrave. Geen probleem, ik ben ter beschikking. Uh, Romijn, kom eens. Een momentje. Directeur. Uh, iemand heeft in een anonieme telefoonoproep Freddy Valkenaars gesignaleerd. Ja. Er is al een combi onderweg. En er wordt ook een huiszoeking uitgevoerd bij hem thuis. Oké. Okay. Ze hebben Valkenaars al opgepakt. Ja, stop hier maar. Ja. Kom. Uh, goed werk, mannen. Wij nemen het hier over. Wilt u meekomen, meneer Valkenaars? Maar. Wij houden u aan op verdenking van de moord op Ilona Teerlenk-Jacobacci. Al wat u zegt kan uw verdediging schaden. Maar ik heb het niet gedaan! We vragen het u voor de laatste keer, meneer Valkenaars. Wat is er tussen u en Ilona gebeurd op donderdagavond? Ik, uh... Meneer Valkenaars, wij hebben bewijzen dat u met mevrouw Teerlink... de moeder van uw verloofde lichamelijke betrekking hebt gehad. Maximaal 24 uur voor haar dood. Ontken dat niet. Vorige week kwam een heel mooie vrouw op mijn stamcafé binnen. Teelink, wat komt u hier doen? Ik weet wie dat mijn moeder vermoord heeft. Frederik, mijn verloofde. Het moordwapen, een baseballbed. Gevonden in het appartement van Frederik Valkenaars. De standen van hoofdhuid en minuscule stukjes haar van het slachtoffer zijn erop teruggevonden. Maar geen enkele moordenaar is toch zo stom om het moordwapen bij hem thuis te houden? Kan dat er niet door iemand anders gelegd zijn? Domme, hè? Valkenaars heeft te sluiten Talibi. alibi. Maar, waarom heeft hij dat dan niet de eerste keer verteld? Nee. Hij had blijkbaar iets met de, de echtgenote van een schepen van de stad. Een vrouw van 45. Oh nee. Hij wilde niet dat Christine erachter kwam. Hij valt echt op rijpere vrouwen. Ja. En ik die dacht dat Christine zijn eerste en enige was. Dank oh. u. Uh, de vrouw van schepen de zaak heeft bevestigd nadat ik haar had uitgelegd dat Falkenaar verdacht wordt van moord. We staan nog nergens, hè. Ah ja, oh, ja. Uh, dat was ik nog vergeten te zeggen. Dat anonieme telefoontje om Valkenaars aan te geven kwam van een bekend mobiel nummer. Christine Teerling, zijn verloofde. Ze dacht waarschijnlijk dat haar nummer niet kon getraceerd worden. Waar gaat je naartoe? Ah, Christine, ik ben onschuldig, hè. Ik heb het u toch gezegd. Ik wist niet dat dat uw moeder was en ik heb haar zeker niet vermoord. De politie is er zeker van. Jij bent een even grote smeerlap als mijn moeder. Je bedriegt iedereen die u lief is. Ik vermoord u. oh, hou Rustig alsjeblieft. Rustig, op. Rustig. Allee, onkel. Hij moet boeten voor wat hij mij heeft aangedaan. Net altijd. Ze verdienen het. Ze er nog toen ik haar onder de moeder heb geroep. Ik hoop dat haar doodstrijd heel lang heeft geduurd. Uh, neem deze vrouw mee. Op verdenking van moord op Ilona Teerling. Haar eigen moeder. Kom. Meekomen. Je beseft toch dat je daar juist de moord op je moeder bekend hebt? Ja, ik heb haar vermoord. Sinds de dood van mijn zuster ben ik het lelijke eendje waarvoor je man zijn hoofd zou omdraaien. Ik weet niet hoe ze erachter is gekomen dat ik een vaste vriend had. De pitch mm, Hoe ben jij te weten gekomen dat zij iets hadden? Toen ik op een avond naar het stamcafé van Frederik ging, zag ik hen samen. Was dat toevallig? Ja, Frederik wist niet dat ik ging komen. De rest van het verhaal kent u. Hoofdcommissaris, ik beken de moord op mijn vrouw. Zeker kan getuigen, ze was erbij... als ik hier doorna ben gaan begraven in het bos. Uw dochter heeft daarnet bekentenissen afgelegd, meneer Deerling. U bent te laat. Maar nee, ik heb het gedaan. Er zijn toch bewijzen? Kijk, ik zal u één vraag stellen. Waar hebt u uw vrouw vermoord? Uh, op het veld voor de brouwerij... Ik heb haar hoofd ingeslagen, ze was op slag dood. We hebben haar dan begraven. Uw vrouw was niet dood toen ze begraven werd. Het heeft geen zin dat u de schuld op zich wil nemen. Uw dochter is de schuldige. Neem mij in haar plaats. De brouwerij kan niet zonder haar. Ik kan niet zonder haar. Zij kan rechttrekken wat wij krom hebben laten groeien. Kijk, het is aan de rechter om te beslissen wat er met uw dochter gebeurt. Wilt u nu mijn kantoor verlaten, alsjeblieft? Wij hebben een dossier af te werken. Kom, Jacob. We moeten gaan. Dat is toch nogal iets, hè, dat plakboek. Mm. Zeg, die Rudy uit 92. Zet jij dat nu of niet? Ha, ha, ha, ha. Kijk eens. Hier is een van de namen met bijhorend schaamhaar weggehaald. In uit 1992. Redelijk in het begin. Mag ik eens ik, ik ben er zeker van dat dit nog niet weg was toen we het boek vonden. Nee, ik heb het niet gedaan, hè? Nou. Wacht een keer, wacht. Als ik het naar het licht hou, dan kan ik het nog vaag lezen. Beter, ah. denk ik. Beter? Zal dat wij het ding zijn? De flipper. <laughs> ja, directeur. Hallo. Zo. Dat, uh, dat hebben we goed gedaan, hè? Ja. Perfect teamwerk. Ah, dank u, dank u. Merci, Emerson. Dank u. Zeg, directeur, wij waren ons juist aan het afvragen. Uh, in welk jaar bent u weer getrouwd? Ja, waar de interesse? Oh, zomaar. We waren een beetje aan het kletsen zo. Mm -hmm. ja. uh, in 1993. 1993, <lacht> hey, Tot morgen. Ja, tot morgen. Ja. Dag. Dag. Dag. Hij heeft het eruit gehad. Ik <lacht> heb dat hey, is geen <lacht> Allee, wie wil er nageus? Goed voorstel. Ja. Ja.